Een record aantal mensen heeft dit weekend meegewerkt aan de nationale bijentelling. Waarschijnlijk omdat veel mensen thuis blijven vanwege de coronacrisis. De deelnemers telden per persoon gemiddeld zo'n 14 bijen en zweefvliegen in een half uur. Net als de vorige keren werd de honingbij het meest gespot, gevolgd door de rosse metselbij. De resultaten van de laatste drie bijentellingen lijken erop te wijzen... dat het met bijen in de stedelijke omgeving niet slecht gaat...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 Welkom bij het uh, laatste uur uh, van deze marathon bij ZFM Zandwoord. En uh, natuurlijk ook uh, kijken we met een scheve oog wat er uh, bij Halem 105 en en uh, gebeurt. En inmiddels aangeschouwen Jan Lammers. En dat uh, ging over de sterfelijkheid van de mens. En inmiddels zijn we eigenlijk allemaal gelijk filosofische woorden van Jan Lammers. We haken in met Jan Lammers aan het woord. Wat was dat op dat moment? Nou, die, die, die, die sloot zich niet ergens aan. Maar in ieder geval die geloofsovertuiging die ik heb... Hè, dat is op zich niet zo heel ingewikkeld. Dat is uh, dat waar wij vandaan komen, komen we met z'n allen vandaan. En uh, waar we heen gaan, gaan we met z'n allen heen. Ja, dat heeft en, de charme van de overzichtelijkheid, en, en, Jan. Ja. Nee, maar gewoon dat, dat, dat... Dus in essentie zijn wij één. En, en uh, tussen, tussen dat waar we ooit één waren en straks weer één zijn... Ja. zit natuurlijk dat stukje leven. Hè, dus dat verklaart voor mij die natuurlijke aantrekkings. Van de liefde hier op aarde. Dat je ja. toch altijd die behoefte hebt. Hè, die aantrekkingskracht naar elkaar. Dus een soort magnetische krachtenveld. Mm -hmm. dat ofwel nog, nog een, een, een, een volgevoel is. of, of hè, dat is of een déjà vu. of dat is iets eh, wat je meekrijgt gewoon. Ja. Dus, eh, dus wat dat betreft. Eh, denk ik toch heel erg ook. Uh, ja, dat vindt zich heel erg terug, van mezelf in de reden, maar in, in hoe ik met het leven omga. Dus alles wat ik van iemand afpak, dat pak ik uiteindelijk van mezelf af. En alles wat ik iemand geef, geef ik uiteindelijk aan mezelf. Dus dit, dat betreft, dit is natuurlijk uh, eigenlijk, ik zie Milou ook een beetje met ogen als schoteltjes kijken. Ja. Niet wat je verwacht bij, uh, laten we zeggen, iemand die uit de racewereld komt. Ja, zo erg om dan nee te zeggen. Want ja, waarom eigenlijk niet? Ja. Wel, ja. so, so, uh, waarom zou je zo'n vooroordeel hebben? Nee, ik, ik, ik ben vooral uh, verbijsterd over de, de, de waterval aan woorden die er... Ja, hij praat ja, ook om Hij nee. ja, zo snel ja. als hij raced. Ja, dat he, dat he. is, is, uh. hey Jan, en pik er toch eens een moment uit, uit, uit die vele jaren die voor je liggen. Want je bent inmiddels uh, op welke leeftijd aangekomen um, Ik ben inmiddels de drieën... En als je heel even wacht, 64 in juni. Oké, dus duik even in de, in de tijd. Hè? Duik even terug in de tijd. Ja, ik heb, ik heb wel een moment. Ik heb wel een moment. Ik heb, uh, dat was uh, ergens in 1985. Toen, uh, ik, had, ik had al heel veel gedaan. Ik had inmiddels al een paar jaar Formule 1 gereden. Mm -hmm. En uh, ik had inmiddels in Amerika gereden. Dat ging allemaal heel goed. En, uh, en op een zeker moment uh, had ik in één keer een Amerikaans team van Denk Gurney in de in de zijn naam een enorm icoon, ja. die is helaas vorig jaar overleden, maar uh, Den Gurney die had een team in Californië. Ik woonde daar ook net buiten uh, Los Angeles en uh, ik had daar eigenlijk een hele goede deal. Ik werd betaald en toen na een maand of drie uh, ging dat team failliet en mm -hmm. ik had nogal wat van die situaties meegemaakt. Ja. Dus toen kwam ik tot de conclusie uh, dat, dat als je nou keer op keer in dezelfde situatie terechtkomt, dan moet je jezelf toch de vraag stellen van nou, ja. heb ik daar niet iets mee te maken? Want je hebt dat vaker <laughs> ja, gehad. Precies, ja. ben, dan, dan, dan ben je eigenlijk zelf Dus je begon groot. aan een zelfonderzoek. Ja, nou, je bent zelf de grootste gemene delen tussen de problemen waarin je zit. En, en, uh... Ik denk, Milou, wij hebben ja. vanavond nog wel een gesprek te voeren ja. uh, thuis. Nee, dus kortom, uh, ik, ik ben toen eventjes gewoon uh, in mezelf gedoken van van ja, waar kan dat nou aan liggen en, ah. en ik was er helemaal van overtuigd dat qua rijcapaciteiten ik uh, beter opgeleid was dan menig uh, mensen om mij heen mm -hmm. en vanaf mijn twaalfde door Rob maken echt gekneed als race, als autocoureur. Uh, ik kon dingen met een auto doen waar veel van mijn concurrenten uh, ja. Ja, niet aan hoefden te denken. Met slippen en pirouetjes en noem maar op. Dus toen dacht ik van nou, als dat dan niet op het fysieke vlak ligt, hè, waar mijn beperking zit. Uh, dan moet het toch op een ander vlak liggen. En dat kan dan gewoon natuurlijk zijn in je mentale benadering. Hè. Dus ik dacht nou, uh, misschien ben ik niet slim genoeg. Of uh, uh, misschien ligt het dan een stukje intellect. Maar, Zo klinkt je niet. Nou, uh, ja, maar nou ja, inmiddels wel met, met de nodige geleerde lessen, hè, wat ja. meer vertelt over de mensen uit mijn omgeving, over mij, weet je, als je wel je ogen en je oren... En welke conclusie kwam je op uit? Wat moest je jezelf misschien wel aanrekenen dan? Nou, ik ben, ik ben vooral veel gaan lezen, hè, want je gaat je daar verdiepen. Even mijn absolute liefdingszaak in Amerika is Barnes Nobles. Hè, dat is een, een boekenzaak, maar daar is ook Starbucks begonnen. Ja. Hè, dat was eerst een koffieshopje in ja, een boekenzaak. In, ja. En, en daar kon ik halve dagen in rondbrengen, want het was gewoon heerlijk, de rust. En wat voor boeken las je dan? Waar ging je in lezen? Nou, ik begon uh, met een boek, dat kreeg ik van een goede vriend van mij. En uh, dat heette, uh, in het Nederlands was dat Alpha Training. Maar toen ben ik dat ook de originele versie van uh, Jozef Miele uh, was dat. En dat heette uh, The Mind Control Method. Mm -hmm. uh, dat ging veel over uh, een stukje mediteren. Hè, dus eigenlijk even mm -hmm. hè, mediteren klinkt voor mensen die dat niet doen altijd heel zwaarmoedig. Maar het is je gewoon eventjes afsluiten van de wereld om je heen en even gewoon helemaal tot rust komen uh, en, en, uh, en vanuit die positie uh, breng je jezelf eigenlijk in een soort van, van, van slaap uh, ja, een beleving zeg maar en, en als je dan vanuit die rust, die innerlijke rust eens even gaat kijken van nou, uh, wat, wat doe ik nou, hè? waar wil ik nou mee stoppen hè? met wat voor slechte gewoontes ja. of wat dan ook. Wat waren je en wat slechte wat, gewoontes? Nou, dat is niet zomaar op te sommen. Het is vaak gewoon... Uh, he, want, uh, nou, maar de vraag is toch wel, die ligt daarachter, he, wat Miloene aan de orde stelt. Wat stak je dan op over die situaties waar je keer op keer in terecht kwam en bijvoorbeeld ook he, dat faillissement in, in Californië weer mee moest maken? He? Want je, je was op je weg was om iets te mijn leren. Ja, niet faillissement, maar ja. Ja, van het team dus. Ja, ja. ja. maar je, je was op weg om iets te leren. Hoe komt het dat ik regelmatig in zo'n soort positie beland? En wat leerde je dan? Nou, wat ik met name leerde is dat mijn aanpak helemaal fysiek was, dus echt met de witte knokkels en gewoon uh, ja. flink zweten en zwoegen en uh, eigenlijk uh, soms kan je daarmee aan een dichte deur trekken, hè, terwijl aan als je een gewoon je verstand paard ook gebruikt. wel. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is dan meer vanuit een zakelijke iets, maar, maar hè, echt een dichte, dichte deur, want uh, iemand, en dood paard moet je nog maar levert zien te krijgen, uh -huh. maar een deur die dicht is kan natuurlijk gewoon de slimmerik die zegt dan van nou ja. zou je niet eerst even het slot opendraaien okay. en dan eraan trekken. Hè. Dus ik leerde eigenlijk meer mijn verstand te gebruiken dan Spieren. Mm -hmm. dat, dat scheelt ook een hoop spierkracht. Uh, dus dus uh, in de eerste plaats, dus die, die mind control method van, uh, van Silva. Ja. Uh, en dat is eigenlijk, dat heeft alles te maken met visualisatie. Eh, dus, dus, eh, mensen zeggen in de volksmond wel eens: van... Nou, ik zie mezelf dat niet doen. Nou, als <laughs> mensen dat tegen mij vertellen, dan ja. zou ik ze ook gelijk zeggen: Nou, laat dat maar. Eh, want dan ben je kansloos. Je moet jezelf dat echt letterlijk proberen uh, voor te stellen. Ja, uh, nou, dat, is, ik. Een, hè, dat lijkt Gaat een beetje een verbeeldingskracht. Ja, nou, als je je dingen gewoon werkelijk jezelf ziet doen hè, in je verbeelding, mm -hmm. uh, dan, dan, dan is het eigenlijk al gedaan. Ja, Milou en ik zagen jou recentelijk iets doen. Ik zie ons nog zitten voor de televisie. Hij was er toch, geloof ik, bij ja, ik het, uh, uh, het ja. journaal. Beschrijf eens wat, wat we Jan zagen doen. Die, wij zei, ik weet niet meer wat voor woorden die gebruikte. Maar het ging, volgens mij doel jij op uh, zijn reactie. Op dat, uh, nou ja, god, dat, het, dat het in Zandvoort ook niet door kan gaan. Ja, he? de gramping. Ja, ja, ja, ja, precies. En toen dachten wij zo, wat een... Uh, ja, want wat, wat deed hij qua strekking Milouw? Op een grote miloen? manier. Ja? <laughs> nou, je, je legde je daar op een heel realistische wijze. Uh, heel sportief eigenlijk bij neer. Van nou, er zijn belangrijker dingen. Yeah. Terwijl jij je toch al jaren... Bezig gehouden moet hebben met dat dat tot stand zou komen. Nou, we moeten in dit vast niet. Er moet toch gewoon ziel en zaligheid uh... inzitten. Ja, ik, ik ben veel meer het gezicht dan het evenement natuurlijk. Hè. Dus ik mag vaak uh, de media te woord staan... en aan ja. tafel zitten bij de praatprogramma's. Ja. Uh, maar de mensen die, die, die bijvoorbeeld echt het harde werk... achter de schermen doen, hè, dat, dat, dat zijn drie partijen. ik Kwies Antwoord, TIG Sports, hè, die kennen we van de KLM Open... en Sportvibes. Dat maar goed, zijn... je staat er als de belichaming van die geplande ja, okay, Formule okay, 1 okay. race. En je, je spreekt dan hele relativerende woorden. Uh, uh, nee, ik heb ook meer mensen... De afgelopen weken relativerende woorden over, over wat en ook hoorden spreken. Iets dat niet doorging en dat belangrijk voor hen was. En dan hoorde ik toch een beetje iets ja, formeels doorklinken. Maar toen ja. ik jou zag staan... Of toch iets diep teleurgesteld ja, daaronder. Ja, maar ja. bij jou zag en hoorde ik gewoon een man die zijn verlies nam op een totaal uh, open, authentieke manier. Ja. Nou, oh, toch nog heel even terugkomend op die achterban. Die staan mij ook wel toe om zoiets te zeggen. He, dus het is wel uh, meer kenmerkend voor het team waar ik deel van uitmaak. Eh, dat ik die dingen kan en mag zeggen. Want ik heb op-, tot op dit moment nog niemand bij ons in het managementteam over geld gehoord. Iedereen snapt gewoon van ja, wacht even. Het is groter. En het gaat ook om, om, om uh, uh, uh, een stukje moraal. He, je moet niet uh, hier vooraan proberen te staan in de rij van wie is het zieligst. Uh -huh. Er zijn zoveel mensen die, die, die heel slecht af zijn. Uh, die hebben misschien een opa, oma, vader, moeder of, of, of jonger iemand nog uh, moeten verliezen ja, door ja. de coronacrisis. Even, even, ik, even naar Milou, die natuurlijk nu niet kan optreden. Uh, tientallen voorstellingen zijn afgelast en zo. Uh -huh. Dat verschilt van dag tot dag, zie ik aan haar, hoe zij dat beleeft. Wat heb je nou bijvoorbeeld vandaag voor dag als het gaat om het wel of niet te aanvaarden aanvaarden? Vandaag was wel een frisse werkdag natuurlijk. En vandaag vier uh, afleveringen van Met het Mes op tafel opgenomen. Dus dan is Oei. het alsof ja. alles uh, weer ja, gewoon normaal. is. Ja. Maar ook wel niet helemaal, want het ja, ja. is daar ook allemaal aangepast zonder ja. publiek. Maar dan lijkt alles uh, heel normaal. Maar ik merk steeds als ik me echt realiseer dat het nog wel eens heel lang kan gaan duren... voordat je weer zo'n zo gezellig, kolkend uh, zaaltje voor je hebt. Ik ja. Ik moet ook wel eens kniffelen. Want uh, er wordt gespraat over die anderhalve meter samenleving die we nou tegemoet moeten gaan. En dan zitten er dus zeg maar vier keer zo weinig uh, mensen in de zaal. En dan denk nee. ik wel eens. Uh, ja, zo weinig zitten er bij mij uh, wat vaker. Ja, ja. Ja. Maar dat hoeft ja. helemaal niet erg te zijn als die mensen maar gezellig bij elkaar zitten. Maar ja. dat gaan we ja. voorlopig niet meer meemaken. Ja, Het ja. lijkt me zo ja. maf om. om uh, ja. te gaan uh, zingen en te performen voor mensen die heel ver uit elkaar zitten. Lulliger kan je niet hebben in een theater. Nou, het is nou, sfeerloos. Kan. Ik denk wel dat we een nieuw referentiepunt krijgen. Kijk, ik moet er ook niet aan denken, als je kijkt naar de Amsterdam Arena of de Kuip of grote voetbalstadions, waar er drie stoeltjes leeg zijn en dan één bezet. Ja. En ja. dan moeten die ook met die afstand nog keurig het stadion in- en uit lopen. Nou, zie je ja. het maar te regelen. Ja. En dus, dus dat soort dingen zijn lastig voor te stellen. Maar ik denk wel dat die nieuwe werkelijkheid ook vanuit een nieuw referentiepunt begint. Maar ja, even concreet dat stadion erbij houden. Kijk, die burgemeesters van de grote steden hebben gezegd aan de vooravond van de persconferentie van dinsdag, jongens, uh, gewoon uh, niet meer uh, manifestaties doen, grote manifestaties doen voor 1 september of 1 oktober. Mm. Als je dat doorvoert, hè, dat betekent dat de hele voetbalcompetitie ook exit is. Mm. En ik heb daar nog niet zoveel voetballers en, en clubs en zo over gehoord dit weekend, nee, dat nee. zal geen toeval zijn. Hoe schat jij het in? Ja, dat is, moeilijk, dat, dat, dat is heel moeilijk in te schatten, omdat daar spelen natuurlijk zoveel eh, belangen ook, ook belangrijke belangen hè, want we noemen alles belangen maar, maar hè, dus, dus dat, dat is voor mij heel moeilijk om te beoordelen omdat aan de ene kant hoop ik voor de sport eh, en gewoon, hè, want sport is belangrijk, hè, ook voor de jeugd dus echt heel belangrijk eh, dat, dat hè, in, in sport eh, leert de jeugd zich aan eh, de regels te houden, hè, dus, dus als jongens niet aan sport doen, eh, dan, dan, dan overtreden ze de wet misschien hier of daar nog wel eens op straat. Eh, terwijl als ze buiten spel lopen, accepteren ze dat. En als de bal uit is, is die uit. He. Dus kortom, de jeugd leert eh, ja. door sport wel heel erg gewoon eh, kaders en zich aan dingen te houden. En teamsport is heel mooi. Maar uh, ja, hoe, hoe dat precies gaat lopen... Dat weet jij ook niet. Maar ja. nee, ja. dat is... Los. Maar, nogmaals, ik heb denk dat... Eigenlijk we... mag je eigenlijk, iets heel anders vragen? Ja. Heb jij ook aan teamsport gedaan als, uh, nou, als ik, racer? Ik, ik, ik voetbal uh, uh, eigenlijk mijn hele leven al in de zaal. En als ik tijd heb ook op het veld, in ja. Zandvoort. Goed je er wat he? van? Nou, ik, ik voetbal nu samen met Piet Keur. Tenminste, die twee, drie keer dat ik misschien dit jaar meegedaan heb. Hoor. ex spits Haarlem maar, onder ja, andere ja, ja, en ja, ja, topscorers, ja, dus, de onze, onze lokale held natuurlijk. Ja. De betaalde voetbal. Maar, uh, maar goed, uh, Piet, uh, Piet is uh, niet meer zo snel natuurlijk. Maar uh, nee. als, hij, uh, als hij de bal heeft en hij moet een kopbal of een trap maken of wat dan ook. Dan zie ja. je de betaalde voetballer in hem, absoluut. En het is vooral gewoon leuk. Dus we hebben ontzettend okay. veel plezier met elkaar. En, uh, we ja. pikken zo de draad van uh, dit gesprek ja. met Jan Lammers en Milou Frenke weer op. Maar er is nog een reportage. Albert de Gelder, waar, waar hang je nu weer uit? Ja, ik ben uit, afgereisd vanuit de weg met Rode Kruisvertuin naar Zandvoort. Jan de Goet uit Zandvoort. En ik sta tegenover Robin de Gaaf van de c In maart, toen de lockdown kwam, zat ik koffie te drinken bij jou. En toen kwam je naar me toe en zei je van... ja, we moeten dicht. Nou, ik mocht mijn koffie uitdrinken, maar dan hield het me op. Hoe is het nu gegaan met jou? Ja die dag was echt wel heel, heel bizar voor ons, we hadden wel verwacht uh, nou ja, dat er natuurlijk iets aan zat te komen, maar dat het zo snel zeg maar moest gaan ja dat vonden we eigenlijk allemaal een beetje ja, uh, bizar want ik bedoel om half zes krijg je te horen dat je dan zeg maar om zes uur dicht moet, de hele Misan plas staat er, alles is klaargemaakt, alle chefs staan er, reserveringen heb je, je hebt dan, nou wat is het, je hebt een half uur, een uur om iedereen af te bellen, om mensen te bellen, mensen stonden al voor de deur, mensen zaten al in de zaal en die hadden eten besteld en nee dat moet ik zeggen dat was echt wel even een, ja, een bizar moment van oh, dat kan je, nou ja, ik had ook verwacht van nou misschien zit daar nog wel ook een, een rek in weet je dat misschien vijf of vijf maar nee hoor vijf of vijf reed echt de politie al langs bij ons aan de boulevard en uh, die keek ook al zo en die maakte ook gebaren naar de gasten van uh, dus nee dat was wel echt serieus en uh, ja heftig om iedereen zo in één keer uh, eruit te moeten vragen zeg maar. En hoe hebben jullie de afgelopen weken je aangepast? Ja, we hebben ons uh, vooral aangepast met uh, thuisbezorgen eigenlijk. We deden dat vooraf al. Uh, alleen ja, ons main business was toch wel gewoon het, het restaurant zelf. En ja, dat is nu natuurlijk geswitcht. Dus dat was vooral ook even wennen met welke gerechten. En uh, ook met bestellingen. Wat, wat, wat ga je bestellen? Wat, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon een best wel grote voorraad. Um, ja, die dan nu in één keer over datum gaat. Of uh, Dus Dat was wel even uh, ja, lastig. Maar ja, we zijn nu een paar weken verder. En, het lijkt nu allemaal wel weer een beetje een gewoonte te worden. Maar we zijn stiekem ook al wel een beetje aan het uitdenken van stel we gaan straks uh, naar de anderhalve meter zeg maar, samenleving dat we open mogen. Daar zijn we nu al wel over aan het brainstormen van oké okay, stel uh, de overheid zegt uh, dat we daarmee kunnen gaan beginnen. Dat we eigenlijk dan ook wel zo snel mogelijk goed voorbereid aan de slag kunnen. Dus ja we proberen wel uh, vooruit te blijven denken daarover. Dus zo snel als dat kan. Dan is de anderhalve meter tafel, schikking klaar en dan kunnen jullie open. Ja, in principe hebben we wel echt al heel veel uitgedacht en heel veel uitgeprobeerd. Uh, we zitten nogal met een paar logistieke punten zeg maar, in de keuken, dat we denken van oké, okay, dat moeten we nog oplossen. Maar uh, voor de rest zijn we daar al op zich best wel ver mee. Ja. Nou, dit was een kleine impressie van mij als laatste voor vandaag vanuit Standwoord. Dank je wel voor al je goede werken vandaag, uh, Albert de Gelder. Dat was uh, allemaal heel... Uh, en ook informatief. Ik zie trouwens uh, nog niet helemaal voor me romantisch eten in zo'n restaurant met uh, van die gaten om je heen, met, met, met mensen die er niet zitten, die ook, ook uh, met uh, kaarsen of, of fijne blik in de ogen daar, ja, aan iets fijns beginnen dat verderop in de nacht ook nog tot weet ik van wat kan leiden. Ja. Nou ja, goed, uh, dat gaat corona als vanzelf uh, uitwijzen. Milou, hier ligt een uh, CD waarvan we wat gaan draaien. Hm. Um, Haarlemmer houd jij ook uh, van mij. Nee, ja. Wat is de betekenis nu van zo'n lied uh, in, in tijden van, van crisis? Um, um, dat gaat over, ja dat gaat dan toch over verbondenheid, samen zijn. Ja. ja. En uh, dit is een, een tijd waarin uh, Haarlemmers elkaar vasthouden. Terwijl ze elkaar niet mogen uh, vasthouden. Weet je nog wanneer je dit opnam? Ja, dat weet ik wel. Ik, ik presenteerde een paar jaar geleden hier in Haarlem. Uh, in het Vizé. Uh, de Haarlem quiz samen met Haarlemmer Hans Goes. En uh, toen vond ik het leuk als daar ook een, een Haarlem lied bij zou zitten. Ja. Dus toen heb ik... In de Gouwergheid op een avondje heb ik uh, Laat Me, Laat Me, dat kennen we allemaal wel, van Ramses Shafi, bewerkt tot Haarlem Haarlem. Deze tekst en die, die sloeg zo aan dat toen heb ik dat later opgenomen samen met het Amtsing Genootschap Hier in Haarlem ook niet bepaald onbekend en dan hebben we echt een periode in ik weet niet hoeveel cafés heel vaak gespeeld. Ja, we hebben het Amsting ook vandaag nog even voorbij horen komen... omdat ze aan het concerteren waren bij het Reinalda-huis, een verpleeghuis. Oh ja. ja. Ook, ook een fantastisch moment. We gaan nu luisteren naar dat lied van jou. Haarlemmer houd jij ook van mij. Toch heb ik nergens nog gevonden, wat ik hier vind in mijn stad. In de omhelzing van de Bavo, daar wil ik zijn, daar vind ik rust. Hier stond mijn crash en daar mijn havo, en in de hout werd ik gekust. Mag ze graag. Ze zijn veel slimmer en veel liever dan die uit Utrecht of Den Haag. Je kunt ze echt voor alles bellen. Ik heb hun nummers, hun adres. Ze zitten klaar met een glas wijn of als het moet een hele fles. Samen zij aan zij, Harlem, Harlem, Harlem, waar houd jij ook van mij? Kom, pak je boot, dan gaan we varen. De molenplas, de mooie Nel, en langs de Adriaan, sinds jaren Harlem's gewiekste vrijgezel. Je loopt vertwijfeld rond in Zandvoort, maar tien minuten met de trein. Dan geeft de Noordzee altijd antwoord en zegt in Haarlem moet je zijn. Haarlem, Haarlem, wij zitten samen zijn. Amsterdam is prachtig, maar zo onrustig en zo groot. Ik leef nog lang, word 83, maar hier in Haarlem ga ik dood. Strooi mij dan uit over het Spaarne, begraaf mijn lichaam in Elswater. Toch zal mijn geen. Hier altijd waren, omdat ik zo van Haarlem houd. Haar Haarlem. Haarlem, wij zingen samen ze aan. Frank Sidekick hier uh, op Radio 105. Uh, en ze zit tegenover Jan Lammers die nog uh, een paar minuten heeft om antwoord te geven op de volgende vraag. Kijk, de, de, de, de dood loert nu over onze schouder. Zo ervaren uh, nogal wat Nederlanders dat. Ja, ja. Dat heb je ook als je in een Formule 1 auto zit, wordt vaak gezegd. Ja, maar, ja. Uh, heb jij dat wel eens zo gevoeld? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik ben in de jaren zeventig natuurlijk eigenlijk. Euh, heb ik mijn doorbraak gemaakt internationaal in de Formule 1. En daar wist je ochtends niet of je s'avonds nog leefde. Oh, eh, dus, dus, dus dat stukje spiritualiteit dat is toch op een natuurlijke manier gekomen. Mm -hmm. Maar, maar ja, euh, euh, ja, zodra je geboren wordt, leven is natuurlijk al levensgevaarlijk. Ja. Eh, dus, dus, dus we zien nogmaals met zoiets als nu hoe fragiel we zijn. Maar als ik één ding in de sport wel heb geleerd. Ook in die moeilijke tijden waar we het net eventjes over hadden. Daar kun je natuurlijk heel diepzinnig op ingaan. Maar ja. wat ik met name geleerd heb is om jezelf met rust te laten. He, dus, dus, dus om, om gewoon uh, je vooral goed mentaal voor te bereiden. He, ik, mijn favoriete lijfspreuk is wel attitude over circumstances. Of, oftewel je houding uh, boven alle omstandigheden. Ja. Want je kunt omstandigheden niet voor zijn, dat zien we nu. Maar wat je wel voor kunt zijn is gewoon je opstelling. He, dus als je van tevoren gewoon uh, alles wat goed gaat niet voor lief neemt. En, en je gewoon beseft dat wij ook een keer aan de beurt komen met, met god weet wat. Uh, dus dat je er gewoon klaar voor bent. Ja. Uh, dat was je, zo, jij zat met die instelling achter het stuur van als het nu afgelopen is, dan kan nee, ik dat tuurlijk aanvaarden? Niet, tuurlijk niet, tuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Je bent gewoon bezig met races te winnen, beseffende dat als je die race gewonnen hebt, heb je hem ook overleefd uiteraard, mm. uh, dus je <lacht> bent met je sport bezig om dat zo goed mogelijk te doen. Ja. Uh, dus daar ben je helemaal niet uh, zwaar, zwaarmoedig mee bezig op zo'n moment, maar in de algemene zin laat jezelf met rust, hardlopers, voetballers of wat dan ook zijn constant of sporters in de algemene zin zijn heel vaak zelfbeoordelend bezig in het algemeen. Ik bedoel, laat jezelf met rust in het moment zelf. Precies, hè, met dus van hardlopers. Van niet, dan ja. doe je alles wat je kan. Ja, de denk maar gewoon, niet? iedereen zal misschien wel eens een stukje hard gelopen hebben. Mm -hmm. En of dat dan één kilometer is of een marathon, dan denk je heel vaak ben je jezelf aan het afvragen van hoe lang moet ik nog? Hoeveel heb ik al gedaan? En jongen, wat word ik moe of niet? Mm -hmm. Laat ja. jezelf met rust. Ja, en, ja, denk jij dat jij Allemaal goede zinnen van die ja, jaren. Ja, zeker goede. Maar <laughs> Milou, zie jij jezelf uh, dat doen? Ik bedoel, ik, ik maak ook wel eens mee dat je grondig kan balen van iets wat, wat, wat, wat niet lukt of nog niet voor elkaar komt. Ja, en, maar, ja ga, dat, ga je, dat is de dus één, hè? Dat als het ja. niet lukt, wees daar trots op, want uh, dan ben Laat jezelf met rust, dat, dat geldt ja. natuurlijk ook op een podium. En dat, dat ja. is inderdaad, het op de momenten gaat, dat ja, je jezelf vrijlaat dan ja. gebeuren de mooiste dingen, dan gebeurt maar het ook echt. Fout. Lach om jezelf als je iets ja. fout doet. Het, ga, het is toch fout gegaan. Ja. Dus, dus dat ben jij. Wees daar trots op. En als je daar trots op bent. Mm -hmm. en jezelf met rust laat. en dat niet gebruikt als zelfkastijding. maar gewoon van: nou, ja. daar moet ik nog aan werken. Hè, maar dan zie ja. je dat je ook heel snel. Als je, een fout, ja. als je fout toegeeft. Ja, ja. Ja, ik bedoel, wij zijn een ja, ja, ja, Ik heb mensen. dat ja. vandaag ook een paar keer gehad. Ik, ik, ik, ik had op een gegeven moment uh, David Molenberg. zei ik he, ja. te gast, uh, oh, uh, burgemeester. Ja. Maar het is David Molenburg. Dat uh, en en ja. dan, dan zit ik hard, grondig te balen uh, van mezelf. Um, en jij zegt, uh, op dat moment geniet bewijs spreken ja, dat vind ik. van, van dat, dat moment. Dat David in zo ja. Hoe vaak denk je dat David in zo'n situatie hebt gezeten... Ja. dat hij zelf dacht. Ja. Eh, dus die, die vergeeft jou op het moment dat je het doet. Be, be, we noemen dus noodlacheren om... Ja, en, en, precies. Nee, maar kijk, nu moment dat je een fout toegeeft... Ja. dan pas geef je je omgeving de gelegenheid om je te vergeven. Maar wat wij heel vaak zien, is dat mensen die blijven... maar eh, ja, proberen ja, ja. hun gelijk te halen, ook al hebben ze geen gelijk... Ja, te ontkennen. Hun omgeving weet dat ze fout zitten. Ja. Alleen hij geeft het niet toe of zij... Ja. En dan kan je hem ook niet vergeven. Johan, het is een, het is een met, hele fraaie. Het is een, een hele fraaie. Ik, ik dank je zeer dat je hier, hier was. Altijd met wat voor we auto ben je gekomen. Dus, ja. met, met een raceauto. Of ik, ik tot zover Frank van der Linden met, uh, met Jan Lammers. Want uh, ja, uh, hij kan uh, dat nog uh, lang volhouden, Jan. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, degene die, uh, die uh, gaat. Ja, wel, ja. Martine, vertel <lacht> wat, wat, wat wil je zeggen. <lacht> Zo kennen we hem eigenlijk het beste natuurlijk, hè? Ja, hij kan wel geletten hoor. Ja. ja, dat is van uh, hem uh, toevertrouwd. Um, we hebben Martine Joustra weer aan de telefoon. Want uh, het gaat natuurlijk om uh, ook onze uh, bijdrage van, uh, van deze lokale omroep. Dat we geld aan het uh, inzamelen zijn voor uh, de Rode Kruisactie uh, Zandvoort. Moet dan uh, vermeld worden op Giro 7244. Um, ja, uh, wat heb je gedaan eigenlijk vandaag? Want ik heb je vanmorgen nog even bij, uh, bij Walter gehoord. Maar ja. wat is daar tussen gebeurd? Nou, zal ik eens even heel fijn zeggen. Wat in het huishouden en een beetje ontspannen... Oh, toch wel. Ja. ja, gelukkig ja. wel. <laughs> dus eh, nu, nu, nu iets van een voorbereiding treffen voor morgenavond? Um, nou ja, het is lastig om te zeggen. Ik sta op een lijst waarbij ja. ik elk moment opgeroepen kan worden... om uh, patiënten te gaan vervoeren... Oh, ja. die vermoedelijk uh, corona hebben. Ja. Dus dat zou ook nu over vijf minuten kunnen. Vanavond, ja. nacht, morgen. Ja, dus, dus, dus je weet het niet... Nee, dat nee. Niet. Um, Hoe ga je daarmee om? Want als je dat, dit vertelt, dan uh, vraag ik mij af, hoe vervoer je die mensen dan? Um, naar nou onze bus van mm -hmm. Zandvoort, de Rode Kruisbus, die is mm -hmm. helemaal geprepareerd. Mm -hmm. Er is een speciaal tussenschot tussen de voorplekken en de achterste plekken gemaakt. Mm -hmm. En wij hebben allemaal instructie gekregen hoe we onze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aantrekken, dragen. En hoe we de mensen moeten behandelen. Mm -hmm. We staan op een lijst. We zijn oproepbaar, dus op het moment dat de telefoon gaat, doe ik maar weer je thuiskleren aan, ga ik de bus halen en dan ga ik naar de plek waar ik naartoe moet. Ja. Uh, maar zit je dan niet ook zelf op een gegeven moment toch ook in een situatie van, ja, ik, ik heb iemand die, die dat virus bij, uh, bij zich uh, draagt. Uh, hoe ga je daar dan mee om als je, dat, uh, als je zo iemand moet vervoeren? Ja, er zijn hele strikte protocollen wat we wel en wat we niet mogen. En hmm. als je daar gewoon keurig en goed aanhoudt. Dan hebben we eigenlijk, uh, lopen we eigenlijk geen risico. Ja. Ik denk dat als je gewoon de supermarkt in gaat. Ja. en je niet netjes aan die anderhalve meter houdt. dat je meer risico's loopt. Ja, dat gevoel dat heb ik ook. Uh, ja. Maar goed, uh, daarom uh, haal ik het ook twee keer in de week. Ja? en dan ook op, uh, op dagen dat, uh, dat, of op tijdstippen. dat ik niet uh, te veel in de weg uh, loop of wat dan ook. Dus, uh, dus nee. ja, uh, zo ga ik er dan mee om. Maar uh, even, uh, dat, dat, dat is nu het werk. Uh, is dat nu uh, omdat ook je dagelijkse werk stil ligt, dat je je dus meer focust op uh, het Rode Kruis? Nou, Mijn dagelijkse werk gaat gewoon door, ja. mijn werk voor school, maar dat is wel thuis. Ja. Uh, en ik heb van mijn werkgever wel uh, de vrije hand gekregen om, te, om ja, zodra het nodig is voor het Rode Kruis uh, daarin uh, te springen. Ja. Uh, merk je, krijg je ook nog iets terug van de, van de mensen dat, uh, dat je dit werk uh, dus doet? Ja, want ik heb tot vorig weekend heb ik heel actief een, een team dagen in een sporthal in uh, Amsterdam. Dus een dakloze op, um, opvang helpen opzetten. Mm -hmm. En ja, dat was echt heel erg aardig. Die mensen daar, die waren vriendelijk. Die, die kwamen elke dag even dag zeggen en een praatje maken. En heel erg dankbaar. En um, de sfeer onder de Rode Thuis was echt heel erg goed. Ja. Elke ochtend vijf en elke middag vijf. Mensen die hielpen met eten en drinken. En ja, dan is, lijkt het een soort grote familie. Iedereen. Uh, met het goede doel voor ogen. Ja. Uh, merk je nu ook uh, dat, dat, dat je ook uh, toch wel kan blind varen op een uh, organisatie als de uh, Rode Kruis Zandvoort? Uh, zit het een beetje in die DNA van die vrijwilligers... van op het moment dat we, uh, dat we er moeten staan, staan we er ook? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja? En het, het maakt mij niet zoveel uit of ik met, met, met uh, figuur A, B of C moet gaan rijden. Ze zijn allemaal goed. Hmm. Dat kennen ze allemaal. Iedereen weet wat er moet gaan gebeuren. Dus dat, dat gaat gewoon blindelings. Ja, dat gaat heel fijn. Ja. Eh, nou, hebben wij vandaag actie gevoerd om geld en centjes op te halen voor jullie? Ja, top. Ja. Ja. Ja. Ja. Is dat ook een extra boost om te zeggen, nou, we, we kunnen er weer even, voorlopig weer even tegenaan? Ja, want we hebben natuurlijk ook gewoon middelen nodig om onszelf goed te beschermen. Dus die moeten ingekocht worden. En uh, er wordt natuurlijk weinig geld daarvoor gevraagd voor acties die we doen mm. en inzet die we leveren. Ja. Maar ja, uh, reiskosten moeten wel vergoed worden en dat soort dingen. Ja. Dus het is alleen maar heel erg fijn. Ja, uh, lukt het over die inkopen uh, gesproken van, uh, van dingetjes die jullie dan nodig hebben, en zeker in deze tijd? Ja, mag ik zeggen dat ik me daar persoonlijk niet zo heel erg mee bezig oh, hou. Uh, maar goed. het wordt gewoon goed geregeld. Oh, dan wordt het goed geregeld. Nou ja, goed. Uh, niet met alles. Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Ik, ik, ik, dat weet ik dus niet, dus daarom vraag ik het ook. <laughs> goed. Ik, uh, goed. Nee, het is geregeld. Nee, nee het, is, ja, het is geregeld. Nou, dan, dan, dan is dat een, een zorg minder. Je hoeft dan niet over alles zorgen te maken, denk ik. Nee, het ligt wel klaar. Ja, eh... Uh, ook wel prettig, denk ik, dat er een, een kader achter zit die zich daarmee bezighoudt. En dat jij dat niet hoeft te ja, iedereen doen. Iedereen doet, doet inzet op zijn niveau. Er zijn mensen die niet zo graag buiten komen omdat ze zelf uh, gezondheidsproblemen hebben. Maar die regelen van thuis echt van alles. Dus uh -huh. dat is echt top. Goed, Goed. Uh, we zouden nog een heel lang uh, uh, dit gesprek kunnen voeren. Ik uh, dank je uh, voor je bijdrage. Je bent niet uh, ja, helemaal. Dan... Wat, wat, wat, wat? Het is handig om nog even die hulplijn te noemen van de Tuurlijk, mag altijd. Want iedereen mag de hulplijn bellen. En die hulplijn, dat is 070 mm -hmm. 55 888 En mocht je nou een kleine vraag, een grote vraag of iets hebben... bel die hulplijn van het Rooie Kruis. Ja. En dan wordt er zeker gekeken wat er mogelijk is en hoe dat geregeld kan worden. Goed. En Nog één keer het nummer? 070 55 88 Goed. Mag ik je hartelijk danken? Graag gedaan. Ja, is goed. Uh, dat was uh, Martine Jouwstra. Uh, het is nog niet helemaal de afsluiting. Uh, er is nog één klein dingetje wat, uh, wat uh, zo dadelijk nog uh, komt. Maar eerst uh, ga ik even een uh, verzoek uh, wegwerken. En dat is van Patrick van Kessel. Want dit is namelijk het origineel uh, waar hij om uh, gevraagd heeft. Hij heeft wel uh, geroerd, hoor. Overigens, overges... met roeren, gewoon geld uh, gestort uh, voor het Rode Kruis. Dino Martin. Ze staat hoog aan de hemel. Ze zegt me, je moet de bieders uit en ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten, ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk mm. Aporta, Jaka is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, maakt vandaag niet uit Aaltu, Belakka is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit van nou alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Zij weet het. Nou alles heb ik dit verdiend.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 maar het maakt niet uit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 Weet het? Zou ik dit zelf uh, gedraaid hebben? Ja, als ik op zaterdagmiddag zou zitten en ik uh, zou het van Rob Harms overnemen en van AJ Force zou ik dit uh, draaien. Maar uh, normaal gesproken doe ik dat natuurlijk uh, nooit. Uh, maar goed, nu deed ik het wel omdat Patrick van Kessel daarom uh, gevraagd had. En dat was de reden waarom ik hem gedraaid heb. Nou, ik zei al, ik mag het licht uitdoen. doen. Het begint ook te uh, schemeren in de studio, dus ik uh, merk uh, al uh, dat het, uh, dat het uh, slotstuk eraan zit te komen. Uh, op mijn draaiboek stond uh, de afsluiting met, uh, met het Rode Kruis met Martine Jouwstra. Dat is niet helemaal waar, want uh, ik voeg er nog iets aan toe. Want er werd al uh, nodig over gezegd uh, de afgelopen week uh, dat, uh, uh, dat zand voor zijn horeca een zwaar weer was. En ik uh, had vrijdag tussen 10 en 12, mijn laatste keer voorlopig mijn laatste keer eventjes dat ik uh, mocht presenteren. Ik schijn ergens uh, volgende week uh, weer uh, weer te mogen. Dus het uh, gaat helemaal goed komen. Maar toen zag ik ineens uh, bij het Raadhuis uh, ineens een aantal horeca-ondernemers staan. En die zeiden: Hoe dan? Hoe dan? En daar stond Angelique. Ook tussen. Angelique, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, want jij bent van uh, The Corner en uh, jullie hebben een uh, film opgenomen. Uh, en dat kwam ook. Ja, jij bent heel bescheiden. Dat, uh, dat, uh, dat uh, heb ik inmiddels nu al een beetje uitgevist. Maar uh, was dat idee een beetje bij jou vandaan gekomen of niet? Nou ja, het idee was bij mij vandaan gekomen na afgelopen dinsdag na uh, een debat van Rutte. Huh? dat hij vertelde van, nou ja, de mensen moeten maar een beetje gaan kijken... naar de inrichting van de zaak, ja. hè, de 1,5 meter. Ja. ja. En dan ga je midden in de zaak staan en dan ga je passen en meten en denken. En dan denk je op een gegeven moment, dat gaat er niet worden. Niet. Hoe dan? Ja, ja uh, ik, ik zat al, ik zat al uh, je kent dat wel bij, bij die pizza's, uh, bij die pizza, pizzeria's... dat ze zo'n zo, zo schuif, waar ze die pizza's inschuiven in die ovens... Ja, is dat dan niet iets om bijvoorbeeld daar je, je, je bestellingen mee te doen? Want er zit er, geloof ik, ook anderhalve meter tussen. Of wordt dat, ja, is dat lijkt me niet praktisch? Ja, is uh, heel spannend met een kopje koffie. Ja? Ik zou niet uh, over me heen willen. Maar weet je, er zijn heel veel manieren. Maar als je in de praktijk gaat nadenken hoe je moet gaan draaien, bewegen. Hmm. Hmm. Het is gewoon onmogelijk. Ja, ja dat hebben jullie uh, proberen aan te tonen eigenlijk uh, met dat uh, filmpje wat jullie hebben opgenomen. Ja. Ja. Het is natuurlijk een beetje op een grappige manier gegaan, mm. hè, een beetje vermaakt, maar ja, er zit wel een achterliggende boodschap in. Mm. Kijk, als ik mijn zaak moet verkleinen, dus minder tafel, betekent mm. minder omzet, ja. betekent uh, minder inkomsten, geen personeel nodig. Ja. ja, en ik zie het op een gegeven moment dan op een domino effect, dat gaat gewoon omvallen. Ja. Uh, is dat ook niet de vrees bij velen, uh, bij jullie uh, in de Zandvoortse horeca... Dat, uh, dat, uh, dat de vrees bestaat dat er uh, veel gaat omvallen? Ja, zeker. Ja. En vooral zijn er hier veel kleine zaakjes. En uh, ja, we willen allemaal werken, we willen allemaal onze tenten verdienen. Maar wel veilig. Hmm. Maar ook op een leuke manier, zoals horeca wordt het zijn. Ja. Een lekker volle zaak, gezellig, muziek. Hé, uh, uh, hey, hoe gaat het buurman? Hey, hoe gaat het met jou? Uh, uh, en een uh, uh, uh, uh, uh, uh, robot, horeca, nou ja, ik zie dat niet zitten. Ja, het, het, het, uh, vooral het sociale aspect uh, uh, speelt hier dus uh, duidelijk een, uh, een hoofdrol. Ja, absoluut. Ja. Uh, nou vraag ik ook uh, aan uh, verschillende mensen, hoe, hoe, uh, hoe zie jij eigenlijk uh, de, de nabije toekomst dan, dan? Nou ja, de toekomst, ik ga sowieso door. Mm -hmm. um, het moet niet te lang duren, want dan gaat het wel wat moeilijker worden. Ja. Uh, maar ik denk, nou, voor mezelf, als ik voor mezelf spreek, dan zou ik zeggen 1 juni over, open, ja. dat het echt safe is, hè? hopelijk. Ja. En dan op de oude manier van toen open. Ja. Maar ik geloof niet in de nieuwe nu. Daar geloof jij niet in. Ja, nee. ik, ik, als ik dat zo ik... zie om me heen in de supermarkt, mensen willen het, maar het lukt niet. Je ziet top mensen botten tegen elkaar op, ja. je ruikt elkaar aan, ja. uh, uh, uh, op straat, noem maar op. Ja, moeten wij gewoon eigenlijk, uh, zoals dat uh, met een mooi Nederlands spreekwoord zegt... Uh, wie, geschoren moet, uh, wie geschoren wordt, moet maar even stilzitten en maar even wachten totdat het voorbij is? Is dat het ja, dan maar? Ja. ja, voor mij wel. Ja, en, en dan, dan ook de vraag aan jou, want ik heb hem ook gesteld aan Niels Priester... Uh, de voorzitter van de, strand, uh, ja. van de strandpachters, die zei op een gegeven moment... Ja, uh, hoe sta je zelf in het leven? Ben je ook uh, toch optimistisch van huis uit? Of ben je... Ik ben uh, heel optimistisch. Ja. Ik uh, ga door tot het bittere eind. Ja. En uh, ik besta nog maar twee jaar. Ja. En, uh, ik ben van plan om hier nog heel lang te blijven. Want ik heb het enorm naar me zien. Ja. En, uh, maar we gaan het wel goed doen. Ja, is, is dat. Op manier, maar 1,5, ik geloof het niet. Meer. Ja, is, de, is dat ook zoals je het ziet... dat je denkt dat het, uh, dat het ook op die manier uh, ook die kant wel opgaat? Dat dat op een gegeven moment dan toch wel weer... dat ook het anderhalve meter uh, verhaal... dat dat ergens in, nou ja, laten we zeggen over een tijd... dat dat ook verdwijnt. Dat het gewoon weer zoals we eigenlijk normaal zijn. Zo, uh, want dit is eigenlijk onnatuurlijk, als ik het uh, zo ik bekijk. Het wel. Ik merk aan de mensen dat de mensen altijd een beetje zak worden... Hmm. De mensen willen eruit, ze willen gewoon hun ding doen. Hmm. En dat is menselijk. Ja, ja logisch. We willen elkaar knuffelen, we willen elkaar, elkaar aanraken. Uh, ja, dat zijn mensen. Ja. Uh, ja, we zouden nog heel lang kunnen verhandelen, maar goed, het gaat even om dat anderhalf een beter uh, verhaal. Hè? Dat filmpje wat jullie uh, hebben opgenomen, hebben jullie er eigenlijk ook reacties al op uh, gehad. Want... Eh, ik, zag het, ik, ik zag het staan. Ik denk, ja, nu zag ik het ook dat het uh, op YouTube uh, is uh, terechtgekomen. Uh, maar uh, genoeg reacties dus. We krijgen heel veel reacties van het vraag uh, Leuk filmpje. Mm. En uh, ja, zo nou hier in Sandvoort krijg ik toch altijd leuke berichten en leuke reacties. Je bent een kleine gemeenschap. Ja. Mensen leven met je mee, die begrijpen het. Ze missen ons. Ja, is dat ook een beetje de charme van een dorp, dat je dat dan ook uh, merkt? Nee. Dat mensen dat ook gelijk teruggeven aan je? Absoluut, ja? absoluut. Als ik hier aan het klussen ben met de meiden, hè, ja. want daar hebben we nu alle tijd voor, ja. daar staan ze voor het raam te dan ja. een hartje met de handen te maken. We missen jullie, Ja, maar dat is gewoon echt, uh, ja, het is gewoon prachtig. Ja, en houd je dat ook op de been? Ja, absoluut. En we vergeten de mensen zeker niet. Ja. En uh, nou ja, toevallig na dit hele gebeuren zat ik met mijn buur een beetje onder het genot van een borreltje ja. ideeën te maken voor Koningsdag. En daar is iets heel leuks uitgekomen. Ja, nou ja, goed. Schiet hem nog maar even in dan, deze... Die, die... Nou ja, wij gaan. Uh, Friends Bar Kitchen, discotheek, Tsumutin en wij de corner Zandvoort hebben ja. een fantastisch evenement. En mm. uh, wij gaan aan ik wil hem de Quartibox aanbieden. Ja. En daarin kan je gebruik maken van een code. Dan kan je meekijken vanuit de huiskamer... Uh, naar alle DJ's die we daar hebben. En dat is uh, onder andere DJ Raimundo... Mm -hmm. uh, die, uh, Lady Mix hebben we... Danny Brasco... DJ John... Uh, Funky Freddy... Uh, Patje House Quake... Uh, Ricardo Molina... Nou... We, de telefoon staat rood hier, want we willen allemaal komen draaien. Okay. Dus hoe leuk is dat? Ja. Dus mensen hou Instagram en Facebook de komende dagen in de gaten. Ja. Dit wordt gewoon echt een knal-evenement. Goed. Uh, ik hoorde het al. Je bruist nog van, uh, van ideeën en uh, bruist van energie. Dat is altijd een goed teken. Uh, dank voor je bijdrage en uh, graag tot een andere keer zeker weten. Oké. Okay. Dankjewel. Is goed. Jij, jij ook. Hoi. Dat was Angelique. We gaan nog even verder met iets wat ik altijd heel erg bij mij vind passen. Dat is dit, dit mooie nummer van Tibi Florissen. En dat nummer dat heet A Different Man. Je kunt soms dingen niet meer uitstellen, want als je te lang uitstelt, ja, dan gebeurt er helemaal niks. Maar als je er dan eenmaal aan begonnen bent, dan voel je de volgende dag een ander mens. En daar gaat dit over. ...met uh, Different Man, het is een beetje mijn niet. ...omdat ik uh, nog wel eens uh, de neiging heb om uh, wel eens ongelooflijk veel dingen uit uh, te stellen. Maar dat uh, hoeft nu niet meer, want uh, dat, uh, dat is al gedaan en uh, al uh, uit en daarna besproken. Dus uh, ik ga met een goed gevoel uh, dit hele bal afsluiten. Deze marathon-uitzending uh, is voorbij... Um, en dat doe ik uh, natuurlijk ook met, uh, met een nummer uh, wat ik uh, tussen 10 en 12 uh, uh, altijd uh, draai. Uh, ik had eerst Fleetwood Mac, maar ik kwam ineens in 1985 nog een, uh, nog een nummer uh, tegen. Wat ik ook uh, heel bijzonder en ook heel erg uh, mooi uh, vond. Uh, en eigenlijk ook best wel uh, erbij uh, vind passen. Als het gaat om het uh, optimisme wat ook in mij uh, schuilt, dan denk ik ja, uh, we moeten nu even denken aan een anderhalve meter samenleving. Dat is tijdelijk mensen, want ik uh, geloof daar uh, gewoon absoluut niet in. Ik uh, denk dat er ooit nog weer een dag gaat komen dat we weer dichter bij elkaar zijn. Het hoeft ook niet te klef worden, dat hoeft ook niet. Maar uh, jongens, ik denk ook dat het gewoon voorbij gaat. En dat we met z'n allen gewoon weer uh, gewoon de dingen doen die we leuk vinden om te doen. En daar hoort die horeca natuurlijk bij. Uh, Howard Jones, dat is een... En morgen zit uh, tussen 10 en 12. Morgenochtend dan, ja, Fudderkotter. Die gaat het dan doen. En dit is Howard Jones. Things can get only better. Of worden van die strekking. En misschien zien wij elkaar of horen we elkaar later weer. Dag.